En de duinwachter vertelt... Uh, Geert Scholte hij heeft... Maar een 15 minuten gekregen is niet met de actualiteit van dit dat, programma. dat zal moeilijk zijn. Hij heeft het wel geaccepteerd, ja, maar het maakt verder en, niet uit. Uh, mooi vertellen. Ja. Um, en wij sluiten af met Peter Tromp, um, Met de classic, classic concerts, hè? Ja, ik ga beginnen met de laureaten. Die, die, die gebruikt ook altijd 12 minuten. Nou ja, dat kan. Ja. Goed, gezien de tijd moeten we dus heel snel wezen met uh, meneer Meijer. Um,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 But, Dat kan uh, gewoon niet.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 Dat zou een van de redenen kunnen zijn. Over het algemeen is het zo als je dat neutraal zegt. Ik zeg het ook wel tegen mensen. Of als ik s'nachts een aantal jongelui een verkeersbord bijna om versie trek. En dan zeg ik jongens, maar dat doe ik dan vaak met een grap. Goh, staat die bijna op omvallen? Helpen jullie hem rechtzetten? En dan kom je in gesprek. Maar dan zeg ik ook wel. Lijkt me nu verstandig dat jullie daarmee stoppen. Ja, maar het is de manier waarop. Maar ook heel vaak als mensen het echt niet gezien hebben zijn vaak wel blij dat je het zegt. Ja.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 Die zijn nog ja. actief. Ja, absoluut. En die ook, ook nog in actieve militaire dienst zijn. Ja, dat klopt. In die zin. En sowieso actief in de samenleving. Ja. Het, het is ook een, een slagmens wat, uh, wat breder kijkt dan alleen de bed plat gezegd. Ja, ja klopt. Um, er komt bezoek uit de Milan. Nee.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 vergadering van burgemeesters, brengt mij op een andere. Uh, er is ook een internationaal burgemeestersschild opgericht. Ja, ik ben niet uitgenodigd. Nee. Ach, jammer toch. <lacht> ja, maar toch. U gaat dat te veel in ja. waarschijnlijk. Omdat dus. <lacht> um, die uh, ombudsman uh, geweest is, ik heb ik twee andere zaken die in Zandvoort spelen. Uh, wij zijn koploper met het uh, scoren van verwarde mensen.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 dan pak voor.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 Uh, het was verrassend dat we kennelijk voor Nederland in de top zitten. Ja. Nou, dat doen we ook bij de bezoekers. Dus uh, die verrassing kan je ook weer uh, adresseren. Maar het gaat om feiten in plaats van interpretatie. Mm. <kuggen> nou ja, het haalt wel de landelijke pers ja. natuurlijk. Ja. Hè? Dus ook de regionale pers. Dus. En regionaal. Ja. Nou ja, goed. Nee, dat, je... maar dat, dat snap ik ook. Omdat uh, de problematiek van waar de personen in het stelsel... en waar de samenleving nu in zit... dat is een aandachtspunt. Dat is iets waar we mee aan het worstelen zijn. Van hoe gaan mm -hmm. we dat beïnvloeden. Mm. En daar zie je...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 is dat door de strakke criteria die zijn gesteld... het effectief maar gaat om een paar strandhuisjes per paviljoen bijvoorbeeld. En dus het betekent niet dat je over de honderden praat, maar over tientallen. Nee, dat, dat, dat kan ook niet, denk ik dat, dat, ook, ook, ook. Dat, dat is een van de beeldvormingen daaromheen. Welke kwaliteit heb je dan en welke locaties zou je dan mogen gebruiken? Nou, die hele discussie was zodanig onduidelijk... dat nou, dat gaf wel wat commotie en wat verschil in inzicht...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 voor het proces.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 een beleid inzet, je ook een geloofwaardig en betrouwbaar openbaar bestuur moet blijven, en ja. niet zomaar dat beleid kunt veranderen. Want dat leidt dan weer tot onrechtmatigheid. <SSSSSSSSSSSSST> dus dat is steeds de balans, en dat moet ook goed bewaakt worden. <SSSSF> ja. Het is wel grappig dat u over de krachtig bestuur spreekt, nog 14 jaar geleden, hebben u nog eens over bestuurskrachtonderzoek gaat, maar die slaan we nog even over. Mag uh. ik nog iets vragen? Ja, mag alles vragen. Hoe staat het eigenlijk met het Watertorenplein? De ontwerpen. Daar is het een beetje stil. Kan wel. Ik wilde net zeggen: van, nou, hier, hier achter mij staat het erg goed met het water. Toen, plein hier voor mij, mevrouw Rutte. Maar dat bedoelde u niet, hè? Want u nee, vulde hem zelf mee. voortreffelijk aan. Uh, ja, ik verwacht dat uh, met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 zeg ik twee of drie avonden. Nou, je bent even kwijt. Vervolgens hebben we ook een digitale raadpleging gedaan... en die gegevens zijn allemaal op elkaar gelegd. En dat leidt tot een advies aan college en aan okay. raad. En dus dat gaat in oktober uh, komen. Nog niemand gekozen, zeg maar. Nee, nee. nee. nee. Dat was mijn vraag. Ja. In ieder geval zit daar voortgang in. Uh, want ja. Ja. Ik, ik zie hem nog in de brand staan in 2005... en we zijn nu al elf jaar verder. Dus het wordt tijd dat er wat gaat gebeuren. Okay. Ja. Ik, ik uh, denk dat dit jaar daar ook de klap op gegeven gaat worden. Dus op, op de keuze ja, ja. van het ontwerp. En dan moet je natuurlijk... een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 Dus men is gaan nadenken van hoe zou je dat kunnen gaan versterken. Daar ligt nu een soort uh, eerste routevoorstel voor. Vanuit uh, de NPLO, als ik het goed heb. En de OLO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 van de ja. reddingsbrigade. En we hadden nee, het ook nog wat even ik. met u over willen ja. hebben. Uh, bedankt voor dit. Zij voor kunnen gedaan. uitstekend hun eigen woorden. Dat <laughs> is mijn ervaring. En, uh, tot de volgende keer. Goed, graag gedaan. Luisteraars thuis. Een goed weekend. tegenover ons zit. Nou, mag het zelf zeggen? Ja. Nou, er is me ook mee. De burgemeester, ah, goedemorgen, nou dan pak ik het. Moet ik het nieuwe stijl, oh. nieuwe stijl. Nee, dan, dan zou je deze drie kranten moeten uh, uh, gaan pakken, want we gaan natuurlijk over... Uh, en deze nog ook, hè? En die Vandaag, ook nog. Die Vandaag ook weer een krantenstuk. Uh, het rommelt en het dondert. Binnen uh, de reddingsbrigade. En daar wil ik het natuurlijk ook over hebben. Maar eerst uh, over de afgelopen over. paar ja. weken. Ja. Uh, het is ontzettend druk geweest natuurlijk.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 Thank no. <laughs> um.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 En wat we begrepen hebben, werden ook best wel overvallen maandag. Uh, door, door inderdaad uh, drie uh, dagcommandanten. Die, uh, die zijn, nou, uh, gezien wat er gebeurd is. Uh, willen wij geen dagcommandant meer zijn. Want er werd op de plek gesuggereerd dat ze als lid zijn gestopt. Dat is verre van nou, waar. Ze zijn ook afgelopen week gewoon op het strand geweest en aanwezig. Maar is dat niet vreemd? Ik ben dagcommandant en ik ben verantwoordelijk voor iets. Nou, ben ik geen dagcommandant meer. Maar dan blijf ik toch wel een beetje verantwoordelijkheid voor als Lid. Elk lid bij ons bij de reeds die, die op de strandpost komt, is verantwoordelijk. Ja. Ja. Um, en dan vooral elke lifeguard, de senior lifeguard, hè, degene die uh, een groot aantal opleidingen hebben, die dragen allemaal dezelfde verantwoordelijkheid. Ja. Wat we opalend gezegd hebben, um, voor de weekenden in de zomermaanden, hè, dus dat is eigenlijk de periode juni tot uh, september, even grofweg, ja. dus geloof ik zeven, acht weken, willen wij op de zaterdag en zondag iemand die onder de, de overkoepeling van de postcommandant hè, want elke post heeft een postcommandant die echt verantwoordelijk is voor de rij en Zeilen in, in zijn of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 verantwoordelijkheidsgevoel wat heel veel mensen hebben. En nou, als ik alleen al kijk de afgelopen weken, en, en, denk ik dat we echt super trots kunnen zijn hoe, ondanks hè, want het werd donderdagavond gememoreerd ook door Johan Karel onze voorzitter. En dat je ziet dat in het grootste deel van Nederland daar zijn heel vaak de renningsposten staan op de gemeente Remise. Dat zijn containers. Ja. Ja. Die worden gewoon weggehaald. Laatste dag zomervakantie weg. oppakken. Weg. Ja. weg. Hier zien we dat er heel veel vrijwilligers um, elk moment dat ze kunnen gebruiken om, om dat te doen. En dat doen en dat, ze met die, ja, die verantwoordelijkheid die liveguard en senior die, die credit die heeft de de Redensbegade sowieso uh, en dat laat zich landelijk ook zien. Dus ja. Wat dat betreft uh, compliment aan de Redensbegade. Ik vind het wel jammer dat dit uh, uh, zo lang duurt. En nu komt er dus een extern onderzoek waar hopelijk uh, goede gesprekken uitkomen. Wat mij ook... Uh, nou, het is geen extern onderzoek. Hè. We, hebben, we hebben in die zin aan een partij gevraagd al, al voor de zomer van om met ons mee te denken hoe we met elkaar naar ons belangrijkste doel gaan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 Johan Carré was daar aanwezig en heeft ook ingesproken. Mm -hmm. En tot zijn uh, grote genoegen zat daar een hele ruggensteun aan. Uh mensen? Ja. Was je daar aanwezig? Ik, ik zat helaas uh, niet in Nederland. Er moet, ook, ik ben, ook ik ben een vrijwilliger. Dat betekent dat er af en toe ook gewoon gewerkt moet worden. Dus ik zat dat gistermiddag in het buitenland. Uh, kon het gelukkig wel. Um, dankzij uh, de diverse kanalen kan je dat online tegenwoordig volgen. Dus daar was ik heel blij om. Maar dat geeft ook wel aan. En dat is denk ik ook heel belangrijk. Is dat heel veel leden, los van dat er inderdaad met een aantal mensen gesproken moet worden. We moeten inderdaad naar de toekomst toe een aantal dingen met zonder mensen nog, nog nou ja, goed op orde krijgen. Maar heel veel leden vinden het vooral heel vervelend. Hè? Mensen hebben ook gezegd, ja, maar zo'n stuk in de krant, dat is tegen het bestuur gericht. De leden die in hart en nieren mensen zijn, die voelen, die voelen zich ook. persoonlijk ja. aangevallen. Die voelen zich gekrenkt. Krijgen vragen van hun buurman, hun buurvrouw ja. over hun clubje. Ja. En, en ja. ik denk dat dat wel heel belangrijk is. En, en dat was ook, denk ik, wel een signaal. wat een aantal van die leden uit zichzelf, zo'n aantal hè, wij gaan naar die raad zo, want wij willen laten zien dat we met z'n allen die vereniging zijn. En daar mag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 je ligt bijna op puntje van je toe, om te Zeggen, ja, maar hij heeft dit of hij heeft dat. Dat is niet wat we willen bereiken. En als je bijvoorbeeld ziet... We hadden gisteravond de afsluiting van het zomerseizoen Hè, Dat doen we met gezamenlijk postensoverleg. Daar was een, een, nagenoeg alle postens... Dus mits ze moesten werken of iets anders hadden. Hè, een heel groot deel was daar aanwezig. Mm. Uh, daar, daar is naar de toekomst gekeken. Super positief gewerkt. Uh, en daar komt ook heel duidelijk uit... Dat, dat die hele groep die wil verder... innoveren en naar de toekomst kijken. Nou, Mooi, dat gebruiken wij ook. De afsluiting van jullie... Seizoen als afsluiting van dit uh, uur. En ontzettend bedankt voor uh, de uitleg. Er uh, uh, is in jouw straat nog het een en ander doen. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel. En ik hoop dat het volgende seizoen vlekkeloos gaat verlopen. Dank je wel. Dank je. Kijk naar buiten door het raam. Zie me staan hier in de sneeuw ben gekomen om te lachen, om de blinden...